Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky schrijft op Twitter dat hij heeft gebeld met demissionair premier Rutte... om zijn steun uit te spreken op een politiek lastig moment. Verder bedankt Zelensky Rutte voor de Nederlandse steun en de erkenning van de holodomor als genocide. De holodomor was de hongersnood in Oekraïne in de vroege jaren 30 van de vorige eeuw. Die was veroorzaakt door Stalin... Demissionair premier Rutte heeft met koning Willem-Alexander gepraat over de val van het kabinet. Rutte was met zijn eigen auto aangekomen bij Paleishuis ten Bos. De koning was voor het gesprek teruggekomen van vakantie. Rutte wilde achteraf niks kwijt over het gesprek. Hij vindt dat niet netjes. Dat is volgens Rutte iets tussen hem en de koning. Gisteravond viel het kabinet. De coalitie kon het niet eens worden over het strengere asielbeleid. Nieuwe verkiezingen zijn op z'n vroegst in november.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 Het weer op de meeste plaatsen volop zon bij 30 tot 34 graden. Later in de middag in het zuiden en zuidwesten lokaal een onweersbui. Morgen broeierig warm en in de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je vertraging is 20 minuten als je over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar rijdt. Want voor de wijken Tunnel staat 9 kilometer file. Extra verkeer op de A9 vanwege de wegwerkzaamheden dit weekend aan de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Dat hij ja. Waterloo? De Waterloo. Ja, ja nou, dat is Abba weer, hè? Oh, dat is Abba. Dat ja. is Abba, ja. Nee, nee. maar dat hij daar zo'n Waterloo, Dat is een uitdrukking, hè? Da daar heb je je waterloo gevonden of zo. Oh, oké, ja, ja, oké. Okay, okay. Nou ja, 76 jaar... Uh, uh, hij, heeft ja, zal hij Zal hij het wel gaan redden, hè, met het geld? Dat is de vraag. Om het op te maken. Maar ja, nou, ja ik hoorde dat hij alleen maar aan de hè, ja, ja. wat hij gehad heeft de afgelopen twee jaar... Ja. heeft hij 900 miljoen aan uh, verdiend. Mijn god, <laughs> Ja. Nou, dat lijkt me wel een, uh, dan, uh, een goed rondje. En dan al uh, 60 jaar in de muziek. Ongelooflijk, Zo, nou, jongen, maar wat jongen. een geweldige muziek. Joram, ja. trouwens met uh, I'm Still Standing, de eerste plaat, naar het nieuws en weer, het tweede uur alweer. Ja, ja, zeker. Nou ja, we, we gaan natuurlijk gewoon vrolijk verder met het uh, bijhouden van het allerlaatste nieuws. En, uh, en we hebben natuurlijk de nodige berichten uh, voor je klaarstaan. Over uh, overstand wordt zelf natuurlijk. Uh, en de evenementenagenda. Ik heb nog een leuk bericht over uh, de uh, kunstexpositie in uh, Amsterdam. In de Gashouder. En dat gaat volgende week van start. Oké, okay, oké. Okay, ja. Dat ja. horen we straks ja, er de, waarschijnlijk de hoort, van. Ja. ja, dat is een heel verhaal. Dus nou, oké. Okay. Dat kan, kan ik nu wel doen. Maar ja, dat Dat schiet allemaal ja, niet, dat dus niet op, Berdo. Nou, nee, dat moeten we gewoon niet doen, toch? Ja, Lekker muziek. Nee, hè, gewoon lekkere muziek draaien ja. zo op de zaterdagmiddag...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 Van de avond heeft dat maar bekend, hè? Tour de Frans 2023, joh, dat doen ze Fransen. Uh, we gaan het helemaal over diverse dingen, hè? We hebben de inhaakdagen hebben we altijd, uh, Benno. Ja. Maar we hebben ook uh, mooi nieuws over de, ja... eigenlijk een beetje ex-Zandvoortje, moeten we de noemen, Ria Falk. Ja, ja. Wat had je nou nog meer allemaal? Eh. Oh ja, over La Fuente, waarschijnlijk ook. Uh, en uh, André, ook. ja, ja, ja, ja. Laten we bij het begin beginnen. Het is uh, de, dat mooie weer, dat doet me dus denken aan Pina Colada... Heb je daar niet een liedje over? Ja, ja, ja. ja, ja. ja ik zal hem um, even opzoeken. Uh, nou ja, het is een, uh, dat is een aanstaande maandag. Uh, dit hele weekend, dat is trouwens wel heel vreemd... Uh, geen enkele inhaakdag. Uh, dus uh, het gaat nergens over. Maar in maandag hebben we dus...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 En ze hebben geoefend. Ze kunnen binnen 10 seconden ze weer weg zijn. Jeugd, ongelooflijk. Ja, dat vind ik wel eens. Ja, dus ik zie dat helemaal voor voorbehoeden. Het wordt wel heel mooi hoor. Ja, het wordt echt een spektakel. Nou, en die Rieu die is een. man die gaat ook echt voor de sport. En met name ook natuurlijk de autosport. Helemaal voor zijn. even kijken. Voor zijn provinciegenoot, Max Verstappen. Daar is hij lijnend enthousiast over.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 Maar dat mocht niet van het management van Max Verstappen. Want dat is een uh, beschermde naam en dergelijke. Ja. Dus uh, kreeg ze ruzie over de rechten. Dus uh, ze heeft uh, wel een plek over de Formule 1 gemaakt. Alleen uh, ja, wat minder over Max Verstappen dan in het pleikje. We gaan lekker meedoen met Zandvoort, de Formule 1. ZANG Pakken. Laat die boom maar zakken, wie wordt kampioen? Wie gaat het nou weer doen? De Formule 1, e. de Formule 1, e. ja daar moeten we heen. Ze zitten vol, iedereen gaat uit zijn hoofd, De kop is daar te zweten, iedereen moet eten, pijn en uitstek weet. Missen wil je niet. De formule, E, de formule, E, ja. Zandvoort Olé Saté verbouwd in een hele leuke nieuwe versie. Een modernere versie en helemaal op de Formule 1, de Ria Falk. Met Zandvoort de Formule 1. Ja, net als je het over uh, Pina Colada bent. Ja, leuk. Ja, en daar is hij dan, hè. Robert Holmes met uh, de Pina Colada song. I tired of mijn lady. We'd been together too long. Like a worn out recording.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 You. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew. Als je het hebt over zomerradio radio, Benno, daar hoort zo'n plaat er ook zeker bij. Dat wel, hè? Een lekkere hou van Robert Holmes en de, de Pina colada song, oftewel uh, Escape. We hadden het net over Ria Valk, een nieuwe hit uit, hè? Stans ja. voor de Formule 1. Een leuk plaatje, die gaan we zeker nog vaker promoten op de radio. En ze is binnenkort al te gasten bij ons uh, van de radio. Wat zeg je me nou?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 De huur nog overmaken en de tandarts zometeen naar Valkenburg op aken. waar moet ik dit jaar nou weer heen? 008 bellen, had ik dat boek nou uit of niet? Hier ook kaarten bij bestellen. Vergeten de zakken niet. Die afspraak was veranderd en ik dat feest naar de nieuwe van Vellini ben ik gelukkig al geweest. Ik ben geweest. Te doen. Ik heb nog zo te doen.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 Het was een Toontje Lage, lekkere nederpop uit de jaren 80 en zoveel te doen. En nu bekend door de nieuwe AHA-reclame voor de zomer, dan gebruik ze hem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 Kleunenplein, denk ik, dat je het uitspreekt. Nummer 1 in Amsterdam. En het heeft natuurlijk ook een website: gashouder.nl. Je kan gewoon weer met de trein naar Amsterdam. Want de treinen rijden weer tussen Haarlem en Amsterdam. Ja, dan moet je. altijd Stremt geweest. Ja, daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want één graadje omhoog en alles trekt weer krom. En dan gaat er weer een brugje niet open of niet dicht. Dus.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 the dream yeah.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 Oh. Morgen worden ze gerookt. En okay. uh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 Ik barbecue altijd mee. Hè. Als de buren aan het barbecuen is, oh, ja, ja. dan word en, ik je, vanzelf mijn ja. huis uitgerookt. Ja. <laughs> dus uh, daar zorgen ze dan wel voor. Maar ik vind het altijd wel lekker ruiken. Dus, ja, het ruikt wel lekker. Ja, ja. En dan eet ik gewoon uh, goedkope prakkie, uh, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan uh, tegelijkertijd met de barbecue. Ja. En dan heb ik het idee dat ik zelf ook aan het barbecue ah, ben. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dus, uh, zo lossen we dat dan op, Benno Veugen. Precies, precies. Goed precies. idee toch? Ja, hartstikke goed. Oké, okay, nou dank je wel weer voor uh, de tips inderdaad om... Uh,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 into our skin while we held each other tight can we go back to when we were together why did our story end? Summer days. Now I wander through autumn rain, so oh God knows where you are. Trying to cover the urgent side to have you in. Day. Every sunset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 Um, het hele jaar door lezen basisschoollingen in de klas. In de zomervakantie kunnen kinderen vaak een, in een zomerdip terechtkomen. Waardoor, ze in een leesnie, waardoor hun leesniveau dalend...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 Toch? Zeker. We hebben toch he? nog een bibliotheek in Zandvoort? Ja, we hebben een bibliotheek. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. ja. Uh, hij is wel verhuisd, hè? He. Heel vroeger zat hij daar... Uh, ja, op de Prinsessenweg. Ja, precies. En nu? En nu zit hij, nu zit hij uh, ook Louis-Davidskaré. Oh, al, alles in Louis-Davidskaré. Dus, ja, zeker. Daar gebeurt het allemaal, ja. hè? Net als uh, bij Rabbel uh, elke zaterdagmorgen... En 22 juli. Nog even voor de mensen ja. die het uh, net niet uh, gehoord hebben. 22 juli bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort... Om half twaalf, van half twaalf tot uh, twaalf uur. Onze eigen, tussen aanhuisstekers, Ria Valk, Want ze heeft een uh, nieuwe hit gemaakt. Uh, Zandsport de Formule 1. En die plaats gaan we nog heel veel draaien. Ja. Dankjewel. Uh, ja? ja, nog even de website. Want we moeten altijd een website noemen. Oh, ja, maar, ja Dan daar kan je verder deze informatie op terugvinden. ZFM met een hoofdletter Z van zon, zee, zandvoort en zomerits. Zeker en zon, zee en strand ook bij ons uh, uiteraard. En, uh, ja, als je uh, zeg maar in de jaren tachtig naar uh, Radio Veronica uh, luisterde... dan zeiden ze Veronica, komt naar je toe deze zomer. En dat deden ze op uh, deze single van uh, James Last. In de jaren tachtig heeft Veronica ook nog op de boulevard gestaan, Benno, met uh, oh ja. Veronica Hit Radio. Ver Veronica op vrijdag uh, was het uh, toen. Okay. En uiteraard uh, hoorde je deze platen uh, toen ook, want het was: uh, Veronica komt naar je toe deze zomer ja. met uh, de single van uh, James Last. Wij gaan op naar het nieuws en uh, weer van 4 uh, uur en daarna zijn we er nog één uh, uur lang. En Tot van zometeen. Mij veel Als ik niks voel, dan gaat niks ook slecht.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 Gaan leiden om even te dansen en de rest te vergeten. Want wat als oh, zij mij niet hetzelfde zien? Hmm, hmm. Vertel mezelf dat ik niet meer verdien. Hier gaan we weer. Ik heb mijn hoofd vandaag weer Gaat het verveeld me Zoek een kleine storm in het stilte Want wat als zij mij niet hetzelfde zien Oh nee, hier gaan we weer Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet Als ik niks vond Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5